Nieuws van 11 uur. Katrin's journal. Het dodental na de mislukte staatsgreep van het leger is opgelopen naar 194. In Turkije dus. Onder de doden zijn 104 koeplegers en 47 burgers. De andere doden zijn waarschijnlijk politieagenten. Ruim 1100 mensen raakten gewond. De Turkse president Erdogan waarschuwt dat er elk moment een tweede koepoging kan plaatsvinden. Hij zegt dat het belangrijk is dat de regering de macht blijft houden in de straten. De regeringstroepen zijn nog altijd bezig met de controle krijgen over het hoofdkantoor van het leger. Bijna 1600 militairen zijn gearresteerd... Buitenlandse Zaken waarschuwt alleen naar Ankara en Istanbul te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Wie daar al is, wordt geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven en alert te zijn. Het Turkse parlement komt vandaag bijeen voor een buitengewone zitting. Vooralsnog wordt er vanaf Nederland niet gevlogen naar de steden Istanbul en Ankara. Vliegtuigen naar andere bestemmingen in Turkije vertrekken velen op schema. Vliegtuigmaatschappijen Transavia en KLM besluiten deze ochtend of de vluchten naar Istanbul wel kunnen vertrekken. Islamitische staat is verantwoordelijk voor de aanslag in Nice, dat schrijft het persbureau van IS Amak News. Gisteren nog werd bekend dat de dader van de aanslag geen bekende was van de politie en hij was ook niet bekend bij de Franse autoriteiten als IS-aanhanger. Maar IS heeft niet eerder de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag die de terreurgroep niet heeft gepleegd. De Franse politie heeft drie mensen aangehouden in verband met de aanslag in Nice. De drie verdachten zijn volgens persbureau Reuters op twee verschillende plekken in Nice gearresteerd. Twee van de verdachten zijn kennissen van de dader. In totaal zitten nu vijf mensen vast. Bij de aanslag donderdag kwamen 84 mensen om het leven. Tientallen mensen zijn nog in levensgevaar. Het weer. Wolkenvelden met vooral in het noorden en oosten soms lichte regen. Geleidelijk wordt het overal droog en breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de afwit Bunschoten 4 kilometer en verderop bij Barnevat nog eens 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A15 Europort Rotterdam bij Pernis 3 kilometer.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 Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Van Bram Vermeulen met het nummer Politiek in het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En wat ik wil, we mij doen, Ben? ik wel eerst even vermelden dat de muziekkeuze van jou is, hoor. Ja.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 Daarbij opgemerkt dat het een soort 30 plus feest is. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat, dat staat, staat in de ik, krant. Uh, dus ik... Jij en ik mogen komen. <hums> Wij mogen alle twee komen. Uh, morgen is Zandvoort Alive bij Brussel en Mango. En dat begint natuurlijk al om vier uur. En dat draait hopelijk de avond in met mooi weer. Ja. En van 24 juli tot en met 5 augustus is dus de 51ste Recreate alweer voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 30 juli is het Nationaal Oldtimer Festival op circuit. Weer een dag uh, met mooie oude autootjes. Dat is zo leuk, joh. Ik heb pas nog wat oude filmpjes van die oude oldtimers gezien. T-fortjes, nou nah, echt, ik hoop dat ze komen. Ik denk dat jij genoeg films hebt waar uh, er nog niet eens vanrille waren op circuit. Dat klopt, hooibaaien, oh, hooibalen. Ja.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 Dit mooiste schilderij Ben jij, mijn lieveling, ben jij Jij, mijn lieveling, ben jij. En dat was Eddy Christiani met het nummer Veel mooier dan het mooiste schilderij. Want die staan hier inmiddels in de studio. Bella. Ja, meest... <coughs> nou, ik, uh, ik heb ze al bewonderd. Eén heet Vespa en het andere heet IJsje. Om het, uh, nee. om het simpel te houden. Nee, er wordt haar uh, neergeschud. Um... Bella is de, degene met de scooter.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 Veel. Al veel? Ja, Twee keer per een... maand. Zes, zes, zeven. Okay. Ja. Ja. Al. In mei zijn we gestart in Zandvoort. In Is ja. en zit er dan wel eens iemand bij dat jullie dat dan zien gebeuren? Dat die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 is wat eronder staat. Dat is dus niet mijn stijl. <laughs> ja, een grijze olifant, ja, lijkt een bloksteen dan. <laughs> ja. Maar dat is op zich wel, wel heel leuk. Um,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 nog met een vroegbekorting voor 25 euro een ticket te okay. kopen. En anders is 30 euro.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 dat je dan ja. van tevoren dat ook kan bepalen. Ja. ja, je weet wat je gaat maken. Dus je kan ja, er geestelijk dus op voorbereiden. Ook de privé uh, workshops. Als je een groepje van mensen voor um, een bedrijfsfeest ja. uh, of zoiets hebt. Uh, je kan een, um, een schilderij uitzoeken en bij ArtPub boeken als een vragen. privé ja. uh, uh, workshop. Vrijgezelle dus feestjes, locatie bedrijfsfeesten. Of, ja. of wat. Ja. Uh, Koudon, eigenlijk is alles mogelijk. Jullie hebben uh, een aantal vaste data waar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 Were a tower of strength I'd watch you cry I'd laugh at your tears And tell you goodbye I don't want you I don't need you I don't love you anymore And I'd walk out Ja, dat was Gene McDaniels met het nummer Tower of Strength En dat was naar de renovatie van de flatgebouwen Noord door A.G. Architecten En hoe het staat met het ontwerp Watertorenplein Want er zou George Polman van A.G. Architecten, die zou erover komen vertellen, Ben nou, maar. Ik denk dat hij uh, best wel komt, we hebben nog tien uh, minuten daarvoor Dus ik denk dat we een klein stukje muziek moeten gaan draaien En dan uh, wachten we op George en anders gaan we nog meer muziek draaien Ja nou, dan uh, wou ik even voorstellen om uh, het nummer 9 te draaien van uh, de reservelijst. En dat is Jesspolitie met uh, liefdesliedjes. En op Augustus is het volgende goed. Moeten we ook gaan over dikke werken dat het ook een leuk vindt En die gaat als het goed is zo komen. Door.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 Ja, ik heb hard hard gefietst inderdaad. Ja, uh, jij ja. ja, ja, komt ja. ook een beetje buiten aan en binnen. Ja, omdat dacht. wij uh, genoeg tijd hebben, gaan wij uh, het over uh, twee of drie dingen hebben. En eerst Leuk. willen wij het over de uh, renovatie van de flats in het noord hebben. Ja. Uh, dan is er natuurlijk volgens jou nieuws over het uh, Watertorenplein, wat eigenlijk de parkstad is.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 wat is uh, veilig? Want je kan er aan gaan rekenen op uh, basis van bestaande archieftekeningen. Maar die, die blijkt de... je waarneming in de praktijk. En ja. als dat afwijkt.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 Ja, je moet ze dus in elk geval goed uh, zoeken, controleren. En wat wij dan zeggen, van ja, je ontkomt er dus bij die flats uh, die we nu uh, aan het uitvoeren zijn, uh, niet aan. Om dat hele met werk buitenblad uh, eraf te halen. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de bewoners, want die wonen daarin. En dan moet je je voorstellen, je woont in een flat en dan wordt er zo'n buitenspaalblad afgejekkerd. Dus dat geeft heel veel uh, overlast.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 Ik weet niet of het waar is. Dat ze dan bij het harden van het beton. Goden, dus een soort, soort zout gouden ze er doorheen. Waardoor het beton sneller uitharden. Ja, er zijn natuurlijk in het verleden met, met bepaalde dingen is er geëxperimenteerd. Ja. En uh, dat is natuurlijk ja wat je vaker ziet dat in het begin lijkt het uh, goed uh, je hebt vast wel eens gehoord van die fabrikant van die uh, begane grondvloeren die failliet is gegaan omdat pas later uh, blijkt dat wat ze tien jaar lang gemaakt hebben ja. tot problemen leidt en dan ja uh, dat vooral ja. ja ja dan zijn de kosten zo groot dat zo'n fabrikant uh, failliet gaat. Ja, gaat maar het leed is ja. al uh, geschied ja, ja dat is dan uh, dat is jouw probleem verder, want je kan het nergens meer op verhalen als dat gebeurt. Is het een, een, een lastig verhaal voor de kei dit?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 uh, ik denk dat Zandvoort dan uh, goed af is om bij het gebied van Amsterdam te blijven. Dat, dat, dan, dat, dat, dat klopt wel. En om, dan kan de kei maar, dus gewoon hier blijven investeren. Dan blijf je bij de kei ook. Ja. Maar de, wettelijk mag het niet. Je mag namelijk als woningbouwvereniging alleen maar in aanpalende gemeentes een woningbouwvereniging Nee, dat is niet helemaal juist. Want die metropool Amsterdam die, die mag wel. <klaar>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 tegen alle afspraken in hebben we ook uh, folders gelegen bij de winkeliers. Zijn er oproepen gedaan uh, op Facebook. Terwijl, uh, met, met betaalde alternaties ja, ja, op ja. Facebook, terwijl we er afgesproken we zijn terughoudend in de communicatie. Ja. Nou, ja, dat, dat, dat, is, dat is het jammer van, uh, van dat soort uh, social media. Je kan erop planten wat je wil. Ja, maar als je met z'n allen afspreekt, uh, dan is het toch ook niet collegiaal om je niet nee. aan te houden. Nee, het, nee, het, dat, het is een beetje flauw. Maar ik denk dan. dat de gemeenteraad wel daar doorheen prikt. Uh. Dat uh, denk ik ook wel, ja. Ja, op middel van de tijd gaan uh, nou we een eind aanbreiden. Okay. ontzettend bedankt voor uh, toelichting en uh, het bouwtechnische verhaal over de flats in Noord. Ja. Ik en ga... ik denk dat ik hier nog druk mee heb. Ja, nou ik ga nu lekker uh, naar Bonaire. Daar zijn oh. we ook aan het bouwen en daar moet ook gecontroleerd worden om... Uh, Kijk, dat, dat er geen zout komt in het beton en gemalen ja. koraal, dus... Uh, ik uh, ga solliciteren bij jou, Nick. Ja, dat is goed. Ja. We, ja. Gaan, we, we, af... het gebruiken. we gaan toch afsluiten, want uh, voordat je het weet worden wij vanzelf weggedrukt door, uh, door, het, door het nieuws. Ja. De techniek en de regie was weer in de handen van Casper Curtenson. Redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, de eindredactie Geri Rutte. Waarvoor dank. Koffie hebben we ook gekregen van Yvonne. Weer dank. Cor Draaier, ontzettend bedankt voor de presentatie. Ja, en jij, Ben Zonneveld, ook hartelijk en, dank. Wij wensen iedereen een prettig weekend. Ja, mooi weer morgen.